5 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemiddag, straks in het NOS Radio 1 journaal. Burgemeester Vreeman van Groningen zit op de tribune bij het gastdebat in Den Haag. Want hij maakt zich zorgen over burgers en gebouwen in zijn stad. En u hoort ook de short trackers die vandaag president Poetin onverwacht ontmoeten. Nu eerst het NOS journaal met Kees Groot. De Tweede Kamer debatteert dinsdag met minister Plasterk over het op grote schaal verzamelen van telefoon- en internetgegevens door de inlichtingendiensten. Voor die tijd moet hij schriftelijk antwoord geven op vragen van Kamerleden. Plasterk ligt onder vuur omdat hij vandaag moest erkennen... dat niet de Amerikaanse, maar de Nederlandse geheime diensten... de gegevens van 1,8 miljoen telefoongesprekken... en sms-berichten en surfgedrag verzameld hebben. Veel Kamerleden vinden dat Plasterk de Kamer niet goed heeft geïnformeerd. De SP vindt dat zijn positie ter discussie staat. Kamerlid van Raak. De minister zei eerst van ja, dit soort dingen doet Nederland niet. Toen zei de minister van het waren de Amerikanen. En nu moet de minister een half A4'tje schrijven waarin hij zegt dat we het zelf waren. Ja, we hebben dus blijkbaar een minister die verantwoordelijk is voor de geheime diensten... maar bij God niet weet wat zich daar allemaal afspeelt. Minister Plasterk was vanmiddag niet beschikbaar om vragen van de pers te beantwoorden. Als in Groningen fors minder gas wordt gewonnen dan het kabinet van plan is... zullen de effecten daarvan op het aardbevingsrisico zeer gering zijn. Dat schrijft minister Kamp aan de Tweede Kamer. Hij baseert zich op berekeningen van TNO. Verslaggever Hans Andringa. Kamp die schrijft daarover van, je moet natuurlijk altijd rekening houden met het feit dat uh, er wat onzekerheden en foutmarges in die berekeningen van TNO zitten. Maar uh, op basis van wat we nu hebben, dat als je het vergelijkt met het huidige besluit, dan uh, zullen de veranderingen zeer gering zijn. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van Kamp om de gaswinning in Groningen te beperken. Bij Tata Steel in IJmuiden wordt opnieuw bezuinigd. Volgens de ondernemingsraad wil de directie ongeveer 200 banen schrappen. Het bedrijf wil die cijfers niet bevestigen. De afgelopen jaren zijn bij verschillende reorganisaties... al honderden banen bij Tata Steel verdwenen. Volgens de ondernemingsraad verzet de directie zich te weinig... tegen het Indiaanse moederbedrijf. Dat maar blijft bezuinigen om het staalconcern in IJmuiden... weer winstgevend te krijgen. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor een gekozen burgemeester. Van de 9500 ondervraagden wil 44% dat de ge burgemeester gekozen wordt door de burgers... en is 28% voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester, zo blijkt uit een enquête. Aanleiding voor het onderzoek was het gewijzigde standpunt van het CDA. Partijleider Buma sprak zich onlangs voor het eerst voor de gekozen burgemeester uit...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 Tjaadische militairen die deel uitmaken van de vredesmissie van de Afrikaanse Unie... in de Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn betrokken bij misdaden. Volgens Human Rights Watch werken Tjaadiërs samen met de islamitische Seleka-rebellen. Samen met deze islamitische strijders zouden de militairen uit Tjaad... hebben huisgehouden in christelijke dorpen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In dat land zijn islamieten en christenen verwikkeld in een burgeroorlog. In de regio Sochi is opnieuw een milieuactivist opgepakt, meldt Amnesty International. Hij zou zijn veroordeeld tot vijf dagen cel in een kort proces waarbij geen advocaat aanwezig was. Volgens de Russische autoriteiten heeft de activist zich verzet tegen politiebevelen. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Deze week werd al een andere activist opgepakt. Die kreeg vijftien dagen cel omdat hij zou hebben gevloekt bij een bushalte. Amnesty spreekt van een verzonnen aanklacht. Weer vanavond valt er opnieuw regen, dan neemt de wind verder toe... aan zee waait het dan hard of stormachtig... Morgen is het eerst droog. Later gaat het weer regenen. Maar de wind is dan iets rustiger. Verkeersinformatie, Johnson aan Een drukke avond, Smit. Ja, het valt op dit moment wel weer mee eigenlijk. Ja, ja er zijn wel een aantal ongelukken gebeurd hoor. Het is altijd al een paar opvallende files. Zonder meer op de A27, Breda naar Utrecht. Bij Nieuwendijk 5 kilometer, daar zijn de ook weer vrijgegeven. Op de A58, Breda naar Tilburg. Daar staat tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos 5 kilometer. Bij Sint-Annebos is de rechte reis ook dicht. En op de andere rij was er een van 3 kilometer. Door een ongeluk op de 59 richting Oost is het langzaam rijden... stilstand stilstaan tussen Rosmalen en Rosmalen-Oost. En op de N44 Den Haag richting Amsterdam... dan staat tussen de N14 en Leiden-Zuid 5 kilometer. Oude bunkers in Brabant, die verdwijnen niet. Nee, ze worden verplaatst. Jeroen de Jager die doet zo verslag. Dag winkelier. Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro. Ons advies als UPC Business... Ga naar Telvoort Zakelijk. En check dan upcbusiness.nl Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Dag winkelier. JPC Business weer. En? Precies. Bij UPC krijg je 60 MB zakelijk internet voor 30 euro XBTW per maand. Dat vind je niet snel ergens anders. Nergens anders krijgen ondernemers meer. upcbusiness.nl Nederlandse short die kregen hoog bezoek in Sotzi. Uiteindelijk stond hij dus ineens aan onze tafel... en uh, gaf hij ons ook een hand, vroeg hij hoe het eten was. Wie er ineens aan de tafel stond... horen we zo in de reportage van Matthijs van de Wiel. Het LOS Radio 1-journaal. Uh, met Bert van Sloten. Maar eerst de problemen en niet de kleinste ook voor minister Ronald Plasterk. Tot op heden heeft hij met niemand gesproken. Ja, wel met zijn adviseurs, maar in ieder geval niet met de pers. En wij gaan praten met Joost Vullings. Joost, uh, het gaat uh, over de inlichtingendiensten... en over wat hij nou wel wist en wat hij niet wist. Een half uurtje geleden zei je dat er een persbericht was binnengekomen... van de JOVD, de jongerafdeling van de VVD. Die wil dat Plasterk snel vertrekt. Denk je dat die roep om zijn aftreden door anderen ook zal worden overgenomen? Nou ja, kijk, de, de oppositie zal niet voor een debat zeggen... hij moet, moet aftreden, maar wat ze wel zeggen... dat dat is nogal wat. Uh, het vertrouwen is geschaad. Hij heeft de Kamer verkeerd geïnformeerd of hij heeft zijn ambtenaren niet onder controle. Hij is niet in control. Kortom, uh, dat zijn in Den Haag zware beschuldigingen. En dan draait het gewoon om de vertrouwensvraag. Als je vervolgens een oppositiekamerlid daarmee confronteert van eigenlijk, ja, maar eigenlijk zegt u van, ik vertrouw me niet meer. Ja. Dan, dan schrikken ze een beetje. Dan zeggen ze, nee, nee, nee, we moeten eerst nog even het debat afwachten. En dat is wel zo netjes in Den Haag. Dus ja, het is nu wachten op een, uh, een brief van Plasterk ja. en het debat. En dan kan hij zich verdedigen. Ja, en misschien een beetje flauw gezegd... maar er is net een staatssecretaris afgetreden. Is het dan nog steeds oog om oog, tand om tand? Nou, zijn bij de VVD zijn ze niet boos om de Partij van de Arbeid... dat er er eentje weg is. Of vinden ze dat er ook eentje weg moet... bij de Partij van de Arbeid, bij de VVD. Uh, maar er is natuurlijk wel een verband tussen die twee heren. Want op het moment dat er een debat komt... en de complete oppositie vindt zijn verdediging niet afdoende... dan krijg je dus de situatie dat dus een motie dreigt... gesteund door de voltallige oppositie... Uh, ja, dan kan je nog wel de steun hebben van VVD en Partij van de Arbeid. Maar dan kan je als Plasterk natuurlijk niet blijven als de week daarvoor iemand vertrok om die reden. Dus kortom, als er een debat komt, is het zaak voor Plasterk om vertrouwen te houden van VVD en Partij van de Arbeid. Dat lukt wel, maar om ze minst een paar partijtjes erbij te hebben. Want dan heb je een andere situatie als bij Wekers. En, en dan kan je aanblijven. Dat debat, Joost, dat komt pas komende dinsdag. Betekent ja. dat hij tot dinsdag blijft bungelen? Ja, dat, dat is op zich ook wel vervelend. Aan de andere kant kan je zeggen dat geeft hem de tijd om, om heel rustig al die vragen die hij krijgt van de Kamerleden goed en grondig te beantwoorden. De andere kant, maar goed, dat moeten we gewoon even afwachten. Stel dat hij in staat is om snel een heldere brief te schrijven... kan ik me zo voorstellen dat het debat eerder wordt gehouden. Maar goed, dat gaan we denk ik morgen in de loop van de dag wel zien. En het is toch, want vanochtend hadden we het over hele andere zaken... het is toch opeens een kwestie geworden. Hoe kan het nou dat dit onverwacht zo'n kwestie is geworden? Ja, het was, die brief kwam echt letterlijk uit de lucht vallen. Maar goed, ik heb de vraag ook gesteld aan, aan onze minister van Defensie... Hennis Plasgaard, en die zei, ja, dat heeft te maken met rechtszaken. En in die rechtszaken... Uh, gaat het over deze, deze, het verzamelen van die gegevens, die metadata van 1,8 miljoen uh, mensen. Nou, er zijn mensen die dachten van nou dat gaat misschien wel over Nederlanders. En dat willen we niet, want dat is niet wettig. Ja, en dan hadden ze dus moeten zeggen dat het om het verzamelen gaat van, van ja, informatie in het buitenland. Dan dachten ze van ja, als dat ooit bekend wordt in een rechtszaak, ja dan moeten we het ook maar eventjes eerlijk aan de Tweede Kamer melden. En daarom is het nu naar buiten gekomen. Ja, nou, van die rechtszaak is Christian Albering Tein. Van de coalitie Burgers tegen Plasterk. Dat is het collectief dat de zaak heeft aangespannen. Goedemiddag. Dag. U heeft nogal wat teweeg gebracht met uw rechtszaak. Ja. Interessant. Ja, <laughs> interessant. Er zijn ermee in de nopjes. Ja. Ja? Nee, nou, een van de redenen waarom we deze zaak zijn begonnen is dat er meer transparantie moet komen bij wat er allemaal achter de schermen bij dit soort inlichtingendiensten gebeurt. En als wij dankzij onze zaak al deze informatie boven water hebben kunnen krijgen, is dat heel erg goed. Want Dat is de reden dat u de uh, zaak heeft aangespannen. U wil meer informatie. Nou, we willen dat Nederland stopt met het uitwisselen van gegevens met de NNC. Maar dat gaat dan vooral om gegevens die de NNC in Nederland heeft verzameld onder die programma's hè, waar de klokkenluider Edward Snowden... ons allemaal over heeft bericht... met de raadselachtige naam als Prism. Yeah. We weten dat die programma's, die afluisterprogramma's... Uh, niet in overeenstemming zijn met de Nederlandse wet. Dat heeft minister Plasterk ook meerdere malen bevestigd. En we willen dus niet dat zodra de Amerikanen... die gegevens hebben verkregen illegaal... die weer in het Nederlandse verkeer komen... doordat de Amerikanen die gegevens aan de AIVD en de MIVD geven. Ja, dat ze dus worden witgewassen op die manier. Um, maar nou heeft de Nederlandse overheid die gegevens gegevens zelf verzameld. Maakt dat wat uit voor uw zaak? Nee, dat maakt niks uit voor de zaak. Dat, dat, dat, je kan vervolgens de vraag stellen, mocht Nederland die gegevens wel op deze manier verzamelen? Maar daar weten we helaas te weinig van af, want het is een heel kort briefje dat uh, geschreven is. Uh, het is wel saillant en pikant dat nu in deze brief zo op die metadata en die 1,8 miljoen gegevens wordt uh, gewezen en dat minister Plas... Uh, uh, minister Hennis zegt, dat die informatie naar buiten is gekomen vanwege onze rechtszaak. Want ja, onze rechtszaak ziet hier niet op. Oh, ze, ze, ze gooien dus nu iets naar buiten wat ze eigenlijk in uw rechtszaak helemaal niet hadden hoeven doen. Ik bedoel, daar heeft u niet zoveel aan. Althans, daar ging het niet over, laat ik het zo zeggen. Wij hebben van gewezen op de uitlatingen van minister Plasterk in november. Hè, toen hij zei, nee. inderdaad, er zijn door de NSE 1,8 miljoen gegevens verzameld. En die zijn in de Verenigde Staten terechtgekomen. En ik kan niet uitsluiten dat die gegevens vervolgens weer... aan Nederlandse inlichtingendiensten zijn verstrekt. Maar ja, we weten ook dat via die PRISM-programma's... veel meer informatie wordt vergaard. Er wordt meegekeken in e-mails en de informatie daaruit wordt onderschept. En dat is natuurlijk veel belangrijker. Ja. Is deze nieuwe informatie trouwens voor uw aanleiding... Om om de rechtszaak uit te breiden. Want dat zou je ook kunnen doen. Dat is zeker mogelijk. En daar zullen wij ook overleg over voeren met onze cliënten... of dat uh, zal uh, gebeuren. Het is in ieder geval aanleiding om door te gaan met de zaak... en uh, de verrichtingen van minister Plasterk en minister Hennis... Uh, nauwlettend te blijven volgen. Ja, de komende dagen, want dat horen we net van Joost. Wordt het spannend. Meneer albenink ik dank u wel van de coalitie Burgers tegen Plasterk. Graag gedaan. In de ochtend en avondspits het NOS Radio 1-journaal. Veiligheid, veiligheid. De hele Kamer wil dat er meer veiligheid komt in Groningen. Als anderen in daar gaat het over. Veiligheid, ja, want dat moet er komen voor de Groningers... nadat uh, jarenlang gezegd is van... ja, dat gas en uh, die aardbeving hebben niets met elkaar te maken. Nou, dat houdt niemand meer vol. Dus uh, er wordt aan alle kanten gekeken... of minder gas inderdaad meer veiligheid uh, geeft. Er is inmiddels een brief gekomen van minister Kamp. Hij heeft nog eens extra onderzoek laten doen... naar de gevolgen van minder gaswinning voor uh, de veiligheid. Hij zegt van, als ik nog meer zou gaan doen... dan nu al is voorgesteld, dan... Uh uh, nou, levert dat eigenlijk geen extra veiligheid op voor uh, de Groningers? Yeah. De Partij van de Arbeid was als eerste aan de beurt om te spreken. En woordvoerder Jan Vos die kondigde aan dat hij uh, later vandaag met een motie gaat komen. Uh, en daarin zegt hij van, als je nu kijkt wat de productieplannen van de NAM zijn... Uh, dan staat daar in de gaswinning vooral centraal... in over veiligheid lees je heel erg weinig. En wij willen dat in die productieplannen van de NAM... bij het winnen van gas veel meer aandacht uitgaat... naar Veiligheid. We hebben hier uh, twee weken geleden, denk ik, stonden wij hier naast elkaar. Hebben wij gezamen... Dat was uh, iets uh, te snel, uh, Bert. Maar, uh... ja. oh. <laughs> ik dacht, het, het, het was niet Jan Vos, het was iemand anders. Het was wel Jan Vos, oh. maar uh, daar gaan we straks naar luisteren. Oké, okay. want uh, wat gaat hij hier zeggen? Nou, kijk, het is zo dat uh, er zijn nu al mensen... die uh, ondanks alle goede voornemens die er nu liggen... en het extra geld dat Groningen de komende jaren zou kunnen krijgen... nu meteen al in de problemen zitten. En uh, je hebt altijd schrijnende gevallen. En dat zijn er nu zo'n 10 tot 25. Vorige week, of twee weken geleden bijna... had Jan Vos het daar ook over... samen met Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. En zij stelde voor... laten wij deze zeer schrijnende gevallen meteen gaan helpen. Nou, wilde van Tongeren weten... van heeft u, meneer Vos, van de Partij van de Arbeid... al iets gehoord over die schrijnende gevallen? We hebben hier uh, twee weken geleden, denk ik, stonden wij hier naast elkaar. En hebben wij gezamenlijk aan de minister gevraagd om actie te ondernemen. We hebben gezamenlijk aan de minister gevraagd om ons een brief te sturen... om dit probleem aan te pakken. En die brief is ook meteen naar de Kamer toegekomen. Binnen 24 uur werd hij op mijn verzoek aan de Kamer toegezonden. Dus ik denk dat u weet, net zo goed als ik... dat ik die problemen daar serieus neem. Die kwalificatie die u mij zojuist toevoegde... die vind ik niet heel erg uh, sympathiek... Ik wacht het antwoord van de minister af om te kijken hoe ver we nu zijn. Mevrouw van Zongen. En dan constateer ik dat, dat waarschijnlijk uh, nul gezinnen zijn. Want anders met zijn goede contacten had de PvdA-fractie dat ongetwijfeld geweten. Elisabeth van Tongeren, nou het geeft een beetje aan dat uh, ja, de sfeer toch wel uh, wat scherper wordt. Iedereen probeert duidelijk te maken dat zijn of haar partij het beste voor heeft. En ja, uiteindelijk wat er uitkomt, daarvoor is het nog iets te vroeg in het debat. Maar het spel is op de wagen. Het spel is op de wagen. We gaan meteen door naar Ruud Vreeman, burgemeester van uh, Groningen. Volgt het debat vanaf de publieke tribune. Tribune. Meneer Vreeman, wat vindt u tot op heden van het debat? Nou, het is wel een beetje de thema's die ook in Groningen zelf uh, spelen. Het gaat natuurlijk om uh, hoe veilig is dat uh, gaswinningsbesluit. En wat ga je doen aan, aan, aan, aan, aan de wegnemen van van het gebrek aan vertrouwen van de Groningers. Dat heeft te maken met het verstevigen van hun huizen... het opknappen van uh, scheuren in de huizen. En dat gaat ook over de vraag van... hoe ontwikkelt het gebied zich in de toekomst. Hè? Hoe, dus er ligt natuurlijk nu zo'n doem overheen... van een gebied met aardbevingen. Maar er moet natuurlijk een nieuw perspectief komen... voor, voor, voor die streek, economisch en sociaal. Ja, maar de doem, zoals u het omschrijft... ligt toch vooral over het oosten van de provincie Groningen... niet echt over de stad, of wel? Ja, als je die... Dus, dus, dus, uh, kijk naar de cirkels van het aardbevingsgebied. Dus hebben ze dus drie categorieën. En dan ligt de in de derde cirkel. Dat is eigenlijk de, de buitenste cirkel. Die raakt de noordkant van de stad Groningen... en de oostkant van de stad Groningen. Maar ik heb nog geen berichten gehoord... over schade door de aardbevingen in de stad zelf. Ja, ze, we hebben meer dan 700 meldingen. Okay. Op, op 12.000 die er zijn in het algemeen. Dus daar zitten ook zeg maar, de meldingen van scheuren... en dat soort zaken zijn. ook al Raken ook al aan de stad zelf. Ja, en u maakt zich dus zorgen ook over als, uh, uw stad... en als het om de toekomst gaat. Nou ja, het wordt dus wel misschien wel scherper. Kijk, men gaat bij Loppersum terug van 100% naar 20%. Dus moeten er nieuwe putten geslagen worden... om toch op dat niveau van, uh, van die 42 miljard te komen. Nou, ik heb het, winningsplan, het nieuwe winningsplan van, uh, van de NAM gezien. En dan gaat men dus putten slaan richting de stad Groningen. Dus dan ga je eigenlijk van een minder uh, dichtbevolkt gebied naar een gebied waar ja, 10.000 huizen in het geding zijn. Ja. En, en dat, is natuurlijk, dat vraagt natuurlijk heel erg om de, om, om, om de kern. Dat is natuurlijk ook wat net uh, door Vos gezegd werd. De winnings, het winningsplan van de NAM uh, moet veel meer gerelateerd worden... aan uh, inschattingen van veiligheid. Ja, maar eigenlijk zegt u, van ze moeten niet te dicht bij de stad komen. Nou ja, kan ik niet helemaal beoordelen. Want het gaat natuurlijk om, van, tussen nu en 1, 3 jaar wordt ingeschat... dat de veiligheidssituatie niet, uh, niet verslechtert. Maar het is natuurlijk op zich wel... Een, echte, een, een onderzoek waard als je van een dun bevolkt gebied... naar een dichter bevolkt gebied nou, gaat, ja, ik... je winningen. dan is dat natuurlijk... een beetje vanuit het gezond verstand riskant. Ja, ik, ik kan me inderdaad voorstellen, aan de ene kant gewoon... er worden meer mensen, maar ook uh, natuurlijk de cultuur. Uh, ik denk aan de Martini-toren, hoeveel bevingen kan die aan? Zijn daar onderzoeken over? Nee, dat niet. Maar goed, die ligt dan weer veel meer in het centrum van de stad. Maar het gaat wel om flats bijvoorbeeld. Het gaat bijvoorbeeld wel om uh, verzorgingstehuizen. Het gaat om hele andere dingen dan een, ja, dan een dorp met boerderijen en, en arbeiderswoningen. Dus dat is ook ongelooflijk belangrijk dat dat daar aangepakt wordt. Daar is het het ernstigste. Maar je moet nu heel goed kijken wat je met het noorden van de stad Groningen gaat doen. En dat komt ook nog bij. Ja. Wij, hebben, wij hebben nog een bouwopgave van, van ongeveer 6000 woningen. En daar is natuurlijk de vraag, die moet... Die, en waar moet je die bouwen? Nou, dat weten we wel waar we ze moeten bouwen. Dat is gewoon een plan, maar het gaat natuurlijk om dat die woningen aardbevingsbestendig gebouwd moeten worden. Ja, en op al die vragen die u heeft, moeten vanavond een antwoord komen. Nou, dat gaat denk ik ook niet gebeuren. Maar ik wil dat probleem wel scherp stellen. Is het verstandig van, om richting Groningen te gaan met je, met je boringen En de tweede, maar goed, dat zit wel in het debat vanavond. Er moet een norm komen voor uh, aardbevingsbestendig bouwen. Dat, dat duurt maar en dat mm -hmm. duurt maar. Er is net door Vos over gevraagd van binnen vier maanden moet dat komen. En dan kunnen wij nadenken hoe wij uh, onze, onze bouwopgave uh, gaan doen. Ja. En, en verder de schadeafhandeling in Groningen. En het verstevigen van de huizen in Groningen... zal net zo goed plaats moeten vinden als in het, uh, in het gebied ten noorden daarvan. Ik wens u succes en dank u wel dat u eventjes van de publieke tribune bent afgekomen. Burgemeester Vreeman van okay. Groningen. Dag. John hoka met de verkeersinformatie. John. Ja, 23 files goed voor 75 kilometer. Opvallende files door ongelukken op de A1 richting Amsterdam. Er staat tussen het Hoevelaken en Aflid Buntschoten 4 kilometer. Rijstroken zijn zojuist weer vrijgegeven. Op de A2 Amsterdam naar Utrecht staat bij Maarsen nog 5 kilometer aan ongeluk. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dan de A58 Breda naar Tilburg. Tussen de knooppunten Galden en Sint-Annebos 5 kilometer. Daar is één rijstok dicht. En op de N44 richting Amsterdam daar zat bij Leiden-Zuid vijf kilometer. Twee betonnen verdedigingswerken uit de Eerste Wereldoorlog... die zijn vandaag verplaatst. Ze stonden op het land van een boer die ze wilde slopen. Maar vanwege de cultuurhistorische waarde... wilde de gemeente Berg -op Zoom ze behouden. Onze verslaggever Jeroen de Jager, die ging kijken. Dat land, mevrouw, is dat van u waar die bunkers op staan? Die bunkers die daar in het land staan, die zijn niet van ons. Het land hem wel. is ook niet van ons. Ja, op ons eigen grond staan inderdaad ook twee bunkers. Je bent de buurvrouw, zeg maar? Ik ben de buurvrouw van de bunkers die nu verplaatst worden, inderdaad. En die van u zijn? Oh, die van ons zijn veel mooier. Is dat zo? Ja, want waarom? Je mag gewoon mee u kijken, omdat je er bij ons nog in kan. gaan een trapje af. Van een soort dijkje. En dan gaan we Dat hier je, de kazenmat in. Hier heb je dus twee ingangen. Ja? Die is dicht gemetseld. Maar hier kun je dus naar binnen. Oké. Het is wel een hoor. Je bent de enige. Je bent de enige die naar binnen mag dus nu. Oké. Okay. Kijk, deze is gewoon door ons in gebruik. Uh, maar ja, wat op is het? Het is een betonnen ja. kelderachtige ruimte? Ja. Nou, meer is het ook niet. Dus ik snap ook heel het gedoe niet in de, nee, po in de polder. Het is natuurlijk wel honderd jaar oud. Ja. Het is wel uniek. Het is de Eerste Wereldoorlog. Het is een soort uh, rechthoekige ruimte. Aan één kant schuin. Met een schuin dak. Ja. En dan zit er zit hier een rond gat in. Deze kijken uit op de Schelde. Dus wij hielden wel alles in de gaten wat in België gebeurde. Ja, en... Er staat de tuinslangen in. Ja. De de bladeren blazen. <laughs> ja, is een Hier beetje voor ons opslagruimte, hè? De riek. En dan zien we verderop inderdaad op het land van uw buurman. Een hoogwerker, bulldozer. Nou, ik denk Ze dat het zwaarste materieel is wat er bestaat. Ja, maar ik bedoel, dadelijk gaan we omhoog. En de rongen eruit, kan hij meteen weg. Nou, die van bumper leren. die staat dus op een uh, dieplader. Op uh, grote metalen balken is hij uh, geplaatst. Hijskraan die heeft hem nu te pakken. Nu is het de kwestie van omhoog hijsen, die plaat eronder uitrijden en dan op zijn plek zetten. Ja, we staan hier op uh, historische grond uh, in de Aveenpolder, gemeente Beremzoom. Vorig jaar kwam uh, een boer van het uh, perceel hiernaast, de heer Bovee, langs en die wilde eigenlijk uh, de bunkers lopen. Wethouder Ad van der Wegen, die zometeen ook uh, als eerste de bunker zal optillen richting zijn plek. En, uh, wij vonden het wel uh, belangrijk dat de bunker behouden kon blijven. Ze worden nu naar de boomdijk, naar de weg uh, verplaatst. Dan kan de wandelaar en de fietser die hier langskomt uh, ook uh, de bunkers zien en uh, bewonderen. We zullen er ook een bord uh, bij plaatsen met een stukje van de geschiedenis. Zodat het ook, uh, dat ook dit historisch erfgoed uh, bewaard blijft. Zo'n operatie trekt altijd publiek aan. Mensen die het toch willen zien hier uit de buurt. Er komt leven in. Het hem omhoog. En dan Is... had je een kleine zwaaiwagen natuurlijk. Hè? <laughs> ja. Weet jij zo bij benadering hoe zwaar dat de bunker is? Circa 40 ton weegt het je bunker. 40.000 kilo. Ja, dat klopt, ja. Eigenlijk, eigenlijk is het niks natuurlijk, als je het zo ziet. Oh, hij staat een hele ja. stuk leven achter zich. 100 jaar, dat is 100 jaar Brokbeton? Ja. brok beton. 100 jaar mag er een rimpeltje in zitten. Ja, uh, ja. ja, toch? Ja. Nou, hij staat. Hij staat, mooi zo. Wel, de... Hij staat nog een beetje scheef, maar... Nou ja, ja, dat uh, komt nog wel goed. Hadden we geen verma hadden geen leed van maken, natuurlijk. Dat goed komen. Ja, uiteindelijk kwam het ook goed hoor. En de bunker werd rechtgezet. is love En zo gaan ze nog wel een tijdje door. Hold me now, don't start shaking. De polyphonic spray was dat. De Olympische Winterspeler, in Sochi. Bijzondere ontmoeting in de eetzaal van het Olympisch dorp vandaag. Nederlandse shorttrack-dames werden daar begroet... door de man achter de winterspelen, president Poetin. Ik weet niet of het opgenomen mag worden. Lara van Ruiven die heeft het opgenomen met haar smartphone. Ja, want ja, we zagen allemaal en uh, Toen zagen we dat het Poetin was. Oh ja. En hij kwam zo dichtbij. Ik dacht, oh, filmen. Maar toen kwam hij de en ons zelf onszelf toe gelopen. Ik denk, nou, dan moet ik natuurlijk wel blijven filmen. Nou ja, we waren aan het eten. Gewoon een boterhammetje. En ineens zag je echt zo'n hele grote groep mensen door die eetzaal gaan. En wij dachten, wat gebeurt er nou joh? Allemaal camera's. Nou, het bleek dus dat Poetin in het midden liep. Jara van Kerkhof. En uh, nou, we vonden het wel leuk om op een fotootje te krijgen, maar uiteindelijk stond hij dus ineens aan onze tafel en uh, gaf hij ons ook een hand, vroeg hij hoe het eten was. Wat was het antwoord op die vraag? En volgens mij ja, goed. Is dat uit beleefdheid of is het ook lekker? Nou, we aten ons eigen brood en <lacht> eigen hagelslag, dus ja. je hebben eigen brood en hagelslag meegenomen? Ja, ja, het NRC heeft brood meegenomen voor ons. Want ja, brood hier is toch uh, minder voedzaam dan uh, brood thuis natuurlijk. We zijn zo, uh, zoveel gewend. Wordt iedere dag afgebakken? Nee, dat niet. Het is gewoon al... Uh, houdbaar. Houdbaar, ja. En ik heb zelf haagelslag meegenomen. Vind ik lekker. En uh, gewoon pure haagelslag is ook wel goed volgens mij. Dan weten we dat ook weer. Ja. Nu is het in Nederland niet de meest geliefde persoon. En voor heel veel mensen in de aanloop naar deze Spelen de absolute boeman. Mm. Ja, dat uh, klopt. Denk je dan ook op zo'n moment van, oh ja, moet ik niet iets tegen hem zeggen? Nou, op zo'n moment ben ik helemaal van de kaart. <laughs> dan ja. zie ik uh, Poetin voor mijn neus. Ja. Nee, ik, daar, daar denk ik dan niet aan. Kijk, we zijn hier zo bezig met het sporten en met die wedstrijd straks. Dat is het enige waar je aan denkt. Als je aan het eten bent, wil je even ontspannen. en Hij doet misschien niet allemaal even goede dingen, maar het is wel bijzonder om een hand te geven, ja. ja. Goed, Poetin kwam opeens uh, langs. We hebben nu contact met Freek van der Wart. die is ook van het Nederlands short-track uh, team. Goedemiddag. Goedenavond. Ja, goedenavond al voor jullie. Hè. Dat is inderdaad zo. Jullie lopen een paar uur voor op ons. Iets, iets van dat bezoek van Poetin meegekregen? Nou, ik ben... Uh, ik was net voor hun... Was ik, uh, was ik uit de eetzaal... En... Uh, dus ik had mijn middagdutje gedaan. Toen kwamen ze allemaal binnen met uh, verhalen. Ja, we hebben Poetin gezien, dit en dat. Nou, dat was best wel grappig. Dus, uh, ja. uh, nou, voor de, ik heb hem niet gezien. Dat uh, ja, had ik toch wel... Een... Ik had hem best wel even graag willen zien, maar ja. uh, ach, jammer dan. Ja. Net iets uh, langzamer het eten. Dat is wel een mooi verhaal wat die dames hebben. Ja, precies. Nou, de volgende keer net iets langzamer eten. Zeg, ik vertel even voor de mensen erbij, want niet iedereen weet wie Freek van der Wart is. Maar als ik het verhaal vertel, vast en zeker wel. Komt op uit op de 500 meter en de 1000 meter uh, en de relay. En kwam op het NK en het EK ten val en de schouder vloog uit de kom in beide gevallen. Hoe gaat het met de schouder? Ja, met de schouder gaat het heel goed. Met de... ik ben, uh, ja? ja, ik ben gewoon doorgegaan met herstel. En uh, ja, ik kan, uh, bijna, ik kan voluit uh, duwen. En er uh, is geen beperking meer voor de relay komende volgende week donderdag. Nee, dus dat kan allemaal goed, uh, uh, goed gaan. Wat zijn trouwens je eerste indrukken van uh, het dorp? Uh, de Spelen die nu uh, morgen, nee, overmorgen gaan beginnen? Ja, nee, echt uh, geweldig. Het is echt een, uh, ja, een heel ander evenement dan wat ik gewend ben. Qua World Cup's en WK Short Track. Maar uh, ja, ik geniet uh, echt elke dag weer. en uh, Ik probeer nu wel zoveel mogelijk het ritme van thuis op te, op te pakken. Het echt uh, uh, twee keer per dag op het ijs staan, middagdrukje... en s'avonds uh, eens even relaxen en dan weer uh, op naar de volgende dag. En echt vooral bezig te zijn met ja, de rondjes die ik op het ijs doe... en dat, uh, die zo goed mogelijk te maken. Ja. En het, het doel? Uh, medailles? ja zeker met de willen uh, zeker uh, willen we een medaille en het uh, we gaan gewoon we gaan voor goud en uh, ja individueel uh, moet het net uh, allemaal even lukken en uh, ik zit bij een van bij, bij zo'n groep jongens die het allemaal uh, die allemaal een medaille kunnen winnen want uh, ja ik was derde op het WK 500 meter vorig jaar en uh, ja we gaan ervoor en uh, uh, je moet Elke rit moet je maar weer zien ja, om door te komen. En, uh, nou. en uh, daar zorgen, goed voor je plekje zorgen. Het zijn goede teksten, we gaan van goud. Um, en het ijs, daar zijn we natuurlijk ook een beetje benieuwd naar. Dat, uh, in, in dat stadion. Is het een beetje een lekkere baan uh, om op te short track. Um, nou ja, dit, uh, dit, het gaat best wel goed. Het ijs is best wel hard. Het geeft ook nog wel een beetje grip. Maar uh, ik verwacht dat zometeen tijdens de wedstrijddagen echt compleet anders ijs ligt. En uh, omdat er dan in één keer 12.000 man in het stadion zitten... omdat het dan in één keer uh, ja, de wedstrijddag is. Maar ja, uh, elke keer dat we er hebben gereden... is het telkens net weer een beetje anders geweest. Dus het is eigenlijk nog een beetje, nog een beetje zoeken. Ja. Maar eh, nou, het komt wel goed hoor. Het, het voelt al wel goed. Dat is mooi. Zeg Freek, dank voor het gesprek. En wij spreken elkaar weer als je goud gewonnen hebt. Gewoon, daar gaan we vanuit. Freek van der Wart. En ja, uh, de volgende nou, keer niet op tijd uh, vertrekken hè, als uh, Poetin langskomt. Dankjewel je wel. En succes daar. Straks na half zes hebben we nog een gesprek met Ronald van Raak. Dat gaat over hele andere zaken. Dat gaat over de positie van minister Plasterk.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 In Baghdad zijn bij verschillende aanslagen zeker 30 mensen om het leven gekomen. Tegenover het ministerie van Buitenlandse Zaken ontplofte twee autobommen en op een markt drie. Verder sloeg een raket in aan de rand van de zone waar overheidsgebouwen en ambassades gevestigd zijn. De verantwoordelijkheid voor de reeks aanslagen is nog niet opgeëist... maar vermoedelijk zitten soenitische extremisten erachter... die uit zijn op de val van de door Sjiiten geleide regering.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 En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Gerrit Hiemstra voor het weer. Gerrit, wordt het onstuimig? Dat wordt het zeker. Uh, vanavond ja. hebben we daar eigenlijk al mee te maken. Uh, aan de kust, het noordwesten van het land. Daar kan een stormachtige wind komen te staan. Uh, in de loop van de nacht wordt het dan weer wat rustiger. Het is wel zo dat het vanavond gaat regenen. Ja. Uh, dan hebben we morgen een dag die eigenlijk een kopie is van vandaag. Want overdag is het op de meeste plaatsen droog. Er staat ook niet al te veel wind. En dan gaat het uh, aan het eind van de dag, eind van de middag, gaat het dan weer regenen. Eigenlijk wat er op dit moment ook in het zuidwesten uh, weer gebeurt. Mogen we het betitelen als een beetje onbestendig? Ja, dat kun je zeker zeggen, want uh, vrijdag dan gaat het weer van jetje... want uh, dan komt er weer een lage drukgebied <lacht> voorbij. En dan, uh, dan moeten we rekening houden met een stormachtige wind en ook zware windstoten. Dus dat is ook iets wat we zeker zullen gaan merken... Zaterdag is dan weer wat rustiger. En zondag is opnieuw een onstuimige dag, zoals het er nu uitziet. Ja, afwisselend weer in ieder geval. Zeker we we kijken ook nog eventjes, want nog twee dagen en dan begint het. Sotsi, het Olympische weer. Hoe is het daar? Ja, daar is het eigenlijk heel rustig. Het zit een beetje aan de flank van een hoge drukgebied. Dat ligt wat verder oostelijk. De temperatuur is daar zo rond een graad of zeven overdag... In de bergen natuurlijk wat lager. Dan zitten ze toch wel rond het vriespunt of iets eronder. Maar aan de Zwarte Zee een gratis zee of zeven. En dat is eigenlijk voor deze tijd van het jaar in die omgeving is dat... Normaal. Dankjewel Gerrit. Gaan wij naar het verkeer. Johnson Hoka bij de ANWB. 31 files goed voor 90 kilometer. Meestal daarvan staan rond Utrecht. Nou, bij Amsterdam en Rotterdam daar valt de drukte nog wel mee. Opvallende files op de A58 vanuit Breda in de richting Tilburg. Daar staat er een ongeluk tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos 5 kilometer. Bij knooppunt Sint-Annebos is de rechte reis ook dicht. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Er staat tussen de N14 en Wassenaar 5 kilometer. Zo nieuws uit deze wereld.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 Duidelijke woorden uit de Zweedse Kamer vanmiddag over de afluisterpraktijk van de Nederlandse inlichtingendiensten. Minister Plasterk die moet heel snel opheldering geven. Eerst beweerde de minister namelijk dat de Amerikanen 1,8 miljoen dataverkeer had verzameld in gebieden waar militaire operaties zijn. En nu blijkt uit een brief van de minister dat Nederland dat zelf deed. Kamerleden zijn verbaasd en ze willen opheldering en snel uitleg van de minister. En een van die Kamerleden is Ronald van Raak van de SP. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U las die brief van minister Plasterk en wat dacht u toen? Dit is een paniekbriefje. Een paniekbriefje? Uh, blijkbaar ja, dat, dat schrijven ministers als ze bang zijn dat iets naar buiten komt... dan schrijven ze snel een briefje naar de Tweede Kamer... zodat ze de Tweede Kamer eerder hebben geïnformeerd. Het was een beetje een briefje. het was een kort briefje, maar in ieder geval een briefje waarin hij... Uh, zijn oude opmerkingen herriep en zei van... Uh, eerder heeft hij gezegd in de Tweede Kamer... dat massaal uh, inzamelen van data, die 1,8 miljoen in één maand... heeft hij eerder in de Tweede Kamer gezegd dat hij uh, dat onacceptabel vond... dat de Amerikanen dat deden. En nu heeft hij in een heel kort briefje gezegd uh, dat we het zelf waren. Ja, en betekent dat dat de minister de Tweede Kamer verkeerd heeft ingelicht? Nou, in ieder geval niet goed ingelicht. Uh, en er kunnen dus twee dingen aan de hand zijn. Dat is verkeerd. Hij heeft, hij heeft bewust, het kan zijn dat hij bewust de Tweede Kamer niet goed heeft geïnformeerd. En dan is er natuurlijk een heel groot probleem. Het kan ook zijn dat hij het onbewust gedaan het heeft. Het kan ook zijn dat hij het niet wist. En dan hebben we dus eigenlijk een minister die de zaak niet in de hand heeft. En dan moeten we ons als Tweede Kamer gaan afvragen uh, of, uh, of, uh, of. Laat, laat, of we zien te kunnen laat komen. ik het zo formuleren. In beide gevallen heeft hij een probleem. Ja, of er is nog een derde optie. En daarom heb ik ook heel nadrukkelijk de minister. Kijk, we hebben nu een half a 4 Gekregen, vertel, wat is die derde optie dan? Nou, dat weet ik niet. Maar een derde optie oh. kan zijn dat er, uh, dat er nog uh, een, een hele logische verklaring is. En laten we de minister uh, die mogelijkheid maar bieden. Vooral ook uh, omdat uh, minister Hennis van Defensie heeft gezegd dat, ja, zij wist dit al heel erg lang. En zij vindt dit heel erg logisch. Dus we hebben een minister van Defensie die zegt van, ik wist dit al lang, ik vind dit logisch. En we hebben een minister van Binnenlandse Zaken die verantwoordelijk is voor de geheime dienst. Die zegt van, ja, ja, ik ben er net achter gekomen. Dat is ook onlogisch dat die twee... Die, die, van elkaar weten. Ja, dus ik vind het heel moeilijk om dat debat nu te voeren. Dus ik heb de ministers ook van harte nou, uitgenodigd om uh, ons uh, maandag heel goed te informeren. Ja, dat, maandag. U, u zegt dat voor maandag, maar uh, dit is nu een kwestie, hè, zoals we dat in Den Haag uh, noemen. Ja. Uh, er wordt het woord bungelen er, er gebruikt zelfs. Is het dan niet gewoon zaak om die kwestie zo snel mogelijk uit de wereld te krijgen? Ja, maar daar moeten we eerst goede informatie over hebben. Ik moet eerst weten wat er aan de hand is. Ik kan niet op de basis van paniekbriefjes uh, debatten voeren. Er moet eerst een goede, goede informatie komen. Ik heb zelf nog heel veel vragen. Die zal ik de minister stellen. Ook andere fracties, andere partijen hebben ook heel veel vragen. Dus je moet zo'n debat ook goed voorbereiden. En daar hebben we echt gewoon wat meer informatie voor nodig. Ja, en zit de kritiek van de hele oppositie op één lijn? Nou, Dat vermoed ik wel. Dat de minister op het ene moment het ene zegt... en op het, het andere moment het andere... dat kan eigenlijk niet. Dat doet me dan een beetje denken aan de kritiek... die ook op één lijn zat... Uh, of uh, in dat debat over staatssecretaris Bekers. Ja, en dan is het maar net hoe zo'n minister daarop reageert... en hoe hij denkt die problemen op te lossen. Ja, want wat gaat er nu gebeuren? Hij moet dus nu de brief schrijven en dan komt er een debat. Ja, dinsdag uh, zullen we een debat houden. Uh, we hebben afgesproken dat de minister... Uh, voor maandag met uitgebreide informatie moet komen... Ik heb nog heel veel vragen uh, waarom de minister dingen niet wist... waarom hij dan toch informatie naar de Kamer heeft gestuurd. Maar wat het allerbelangrijkste is, is de regering bereid om ons als Tweede Kamer en de Nederlandse bevolking... nou eens eindelijk in alle open en eerlijkheid te informeren... over wat er aan de hand is. Wat Natuurlijk onze geheime diensten doen zit. en ja. wat andere geheime diensten doen. Daar gaat het uiteindelijk om. En als de regering bereid is om ons te informeren... dan kunnen we het debat aan. En als de regering niet bereid is om ons te informeren... dan moeten we er zelf achteraan. En hangt de positie van Plasterk nu af van de coalitie of van de oppositie? Ik denk dat de positie van uh, minister Plasterk afhangt van minister Plasterk. Uh, hij heeft zelf vandaag een probleem gecreëerd. En hij zal het dus ook weer zelf moeten oplossen. Ja, hij heeft nog niet gereageerd. He? Zegt dat ook wat? Ik denk dat hij uh, uh, is afwacht waar de Tweede Kamer mee komt. Met welke vragen wij komen. We hebben natuurlijk ook nadrukkelijk gevraagd van... Uh, beantwoord onze vragen. Dus hij zal eerst afwachten welke vragen wij hebben. En ik hoop dat hij dan eerst de Tweede Kamer informeert... voordat hij allerlei beweringen doet in de media. Ja, nou, u heeft via de media al die vragen volgens mij al gesteld aan hem. We gaan wachten op die antwoorden van de minister. Ronald van Raak, dank wel voor uh, dit gesprek. Dank wel. Hij was de 19e eeuwse grondlegger van Nederlands wereldberoemde bierbrouwerconcern, Gerard Heineken. En morgen verschijnt zijn biografie, geschreven door Aniet van der Zeil. De man, de stad en het bier. Dat is de veelzeggende ondertitel. Het boek onthult ook dat Gerard Heineken niet de ware opa is van zijn roemruchte opvolger, Freddy. De afspraak is op een historische plek, namelijk waar het allemaal begon voor Gerard Heineken, de Poort van Kleven. Ja, op de plek waar we nu zitten zat hier Heineken op zijn twintigste de boekhouding van een oud, verlopen en verliesgevend bouwrijtje na te kijken. En met het idee dat hij dat ging kopen. En na een paar maanden heeft hij het gekocht. De Hooiberg, ja. Brouwer, dat was niet de hoogste sport op de maatschappelijke ladder. Maar Gerard Heineken onttopt zich samen met andere Amsterdamse fenomenen... als meneer Sarfati, de Joodse armenarts... tot de nieuwe elite van een stad die opreist uit enorme stinkende drek... periode van lang verval. Ik was ongelooflijk verbaasd om te ontdekken, terwijl ik mijn onderzoek deed hoe beroerd en ellendig Amsterdam aan toe was... in de jaren dat Gerard opgroeide. Nederland was echt niks meer en Amsterdam was een ster van de stad. En wat ik zo knap vind van Gerard Heineken... is dat hij dwars tegen de tijdgeest in... eigenlijk hier op de, bij de Hooiberg begon zijn geld te steken in Amsterdam. Andere rijke families, of althans echt rijke families... stopten hun geld in Amerikaanse spoorwegen en in uh, Duitse mijnen... En die hadden helemaal geen zin om het uh, Noordzeekanaal te bekostigen, want dat bracht te weinig dividend op. Maar Gerard, jong als hij was, hij was nog niet meer de jarig, kocht niet alleen deze brouwerij... maar het restant van zijn geld stopte hij in het Noordzeekanaal en in het Amstelhotel en in het Vondelpark. Ik vond dat uh, heel bijzonder. In het boek zit dan ook het verhaal verscholen. Een familiegeschiedenis die in die familie wel bekend was, maar nu dan naar buiten komt als nieuws maar slechts een onderdeel van je biografie. Namelijk dat Gerard Heineken niet de echte opa was van Freddy. Maar dat zijn zoon het product was van vreemdgaan van zijn echtgenoten. Wat wel duidelijk is, is dat Freddy dan wel niet degene had... maar wel de ondernemingszin van zijn opa. Ja, dat, dat was. ik heb veel bewondering gekregen voor Gerard Heineken tijdens dit boek... maar ook voor Freddy Heineken... die ook op zijn beurt weer een verlopen fabriek erfde en die in de geest van Gerard Heineken voortzetten. Dat verhaal, dat vaderschaps, de vaderschapskwestie, om het maar zo te zeggen... is voor mijn boek eigenlijk alleen van belang omdat het verklaart... waarom iemand van, van zo'n groot statuur als Gerard Heineken... zo'n briljant zakenman en iemand die zo geweldig veel voor de stad heeft gedaan... zo totaal in de vergetelheid kon raken. En dat vind ik ook dat het verhaal actueel maakt voor nu. Voor hoe we nu met een crisis omgaan... Onze huidige crisis is een verkoudheidje vergeleken... bij wat Amsterdam toen doormaakte. Maar toch namelijk dat je wel degelijk een zakenman kunt zijn... maar ook een hele grote maatschappelijke verantwoordelijkheid daarbij hebt. En in die zin was hij zijn tijd ver vooruit. Denk daaraan als u een biertje neemt vanavond. <laughs> ik, ga, ik zal er een biertje op drinken. Ik ga niet van zeilen over Gerard en Freddy Heineken... in gesprek dus met Jeroen Wielaert. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Minister Asscher die wil wettelijke eisen stellen aan moskee-internaten. Op die manier moet de veiligheid en het welzijn van de kinderen worden vergroot. In Rotterdam worden Turkse meisjes tegen hun wil vastgehouden... en verplicht islamlessen te volgen. Ook die internaten moeten een veilige plaats zijn, vindt Ascher. We willen dat alle kinderen die in Nederland opgroeien... ten volle deel kunnen uitmaken van de samenleving en veilig zijn. Nu zijn er in Nederland enige honderden kinderen... die in jeugdverblijven, in internaten wonen... Daar is op dit moment nog geen verplicht toezicht voor. En wij vinden het nodig dat voor de veiligheid van die kinderen... zowel de fysieke als de sociale veiligheid... maar ook voor het opvoedingsklimaat in die internaten... er wel toezicht komt. En daar heb ik een wet voor gemaakt. Ja, waarom maakt u het strenger, die moskee internaten Omdat we zien dat kinderen soms opgroeien in een hele andere wereld... en daarmee niet bijgebracht worden hoe het is om in Nederland groot te groeien. Hoe je kansen kan pakken in deze samenleving. En in het belang van die kinderen we dat iedereen kan meedoen moet er wel toezicht zijn. En die internaten die het allemaal goed doen, zullen dat toezicht verwelkomen. Die zeggen, kom maar kijken. Maar juist die internaten die dat lastig vinden, daar is die wet voor bedoeld. Want dan betekent het dat je wel kan controleren dat het goed gaat met die kinderen. En dat ze niet in een, in een enclave in Nederland worden opgevoed in een land dat hier niet is. Nee, ze moeten die dingen meekrijgen om succesvol te zijn in Nederland. Ja, u maakt zich de grote zorgen over. Waarom sluit u die internaten dan niet? Omdat het een recht is om te bepalen waar je je kinderen laat wonen... hoe je je kinderen opvoedt. Maar we hebben ook een plicht om kinderen te beschermen. En dat komt bij elkaar. Dus als het allemaal goed gaat... en er zitten kinderen in Schippersinternaten, in allerlei internaten... dan is het prima. Dat mag ook. Maar we willen wel zeker weten dat die kinderen veilig zijn... en dat ze worden opgevoed op een manier dat het hun kansen vergroot... in plaats van verkleint. Maar is dit af te dwingen uiteindelijk? Dat is af te dwingen. Het betekent ook dat als die wet wordt aangenomen... dat die internaten die zich niet aan de regels houden... gesloten kunnen worden als het daar niet veilig is voor kinderen, als er geen vertrouwenspersonen zijn... als het niet om, goed omgegaan wordt met klachten, dan kan het ook gesloten worden. Dat is de consequentie van het feit dat, wij, eh, dat het ons wat kan schelen... hoe het met die kinderen gaat. Anderen zeggen, vrijheid van godsdienst is ook heel belangrijk. Wij doen gewoon onze eigen zin. Je mag in dit land geloven wat je wil. Uh, je mag de, de denkbeelden hebben die je wil. Maar het betekent ook dat je moet respecteren als mensen een ander geloof hebben. En als het gaat over kinderen... Als je de kinderen van een ander opvoedt, als die bij jou wonen... Dan heb je wel een verantwoordelijkheid om te zorgen dat dat veilig is... en dat je de kansen van die kinderen vergroot. Daarover gaat deze wet. Dat toezicht was er nog niet. We hebben wel toezicht in de kinderopvang. We hebben wel toezicht in onze jeugdzorginstellingen. Bij deze internaten was dat er niet. Ik vind het in belang van die kinderen en van de Nederlandse samenleving heel normaal dat je basale eisen stelt aan veiligheid en aan opvoeding. Vorig jaar zei u van, uh, we kijken nog even of ze nu beter naar mij gaan luisteren. Waarom komt u nu toch met die wet, moest dat van de VVD? Nee, ik heb vorig jaar gezegd, ik wil al beginnen. Een wet duurt lang. Je bent zo anderhalf jaar verder voordat een wet door beide kamers is aangenomen. En ik wil nu al met die internaten in gesprek... om ook daar al te beginnen met het toezicht. Dat is ook gelukt. We hebben afspraken gemaakt over al deze onderwerpen. Er wordt sinds januari ook toezicht gehouden. Maar als er straks ook internaten bij zijn die niet willen meewerken... die zich onttrekken aan die afspraken... dan is het belangrijk dat die wet er is. Moest het van de VVD? Nee, het gaat hier om een, uh, een zorg die ik al langer heb. Ik wil dat kinderen kunnen meedoen. Dat is wat mij drijft in de politiek en ook in dit geval. En daarvoor ga ik op iedereen af uh, die dat kan belemmeren... om dat op te lossen. Minister Asje van Integratie, Peter Blok, die sprak met hem. Straks gaan we praten over Twitter. De laatste Twitter van de ANWB... John Zahoka. 32, uh, dus, ja. ja we, nee, John, niet ja. meteen die files gaan oplogen. Nee. De laatste Twitter, heb je die gelezen van jullie, van de ANWB? Uh, nee, mijn collega is aan Twitter. Dus ah, Oké, okay, een... dan zal ik hem even voorlezen. No. Kak. Ja. Het opruimen van mest bij de nou, Koentunnel gaat nog anderhalf uur duren. Wat dat is, wilde ik net gaan vertellen. Wat ja. is er aan de hand, jongen? Ja, er heeft een vrachtwagenlading mest verloren op de ring Amsterdam, de A10, richting de Zaanstad. Dat is gebeurd bij de Koentunnel, richting de Zaanstad dus. En daar zijn twee reisjouken dicht. En uh, nou, er staat inmiddels een file van twee kilometer. Nou, Rijkswaterstaat meldt dat het ongeveer anderhalf uur gaat duren. Goed. Ja. Ja, Dank je wel. Oké. Okay. We zijn weer helemaal op ja. de hoogte. De Intergalactic Lovers zijn dit Islands. Take them Tijdje door. De Intergalactic Lovers waren dat. Vanavond publiceert Twitter de eerste kwartaalcijfer sinds de beursgang vorig jaar. Verwachting is dat het aantal gebruikers gestegen zal zijn. Maar of dat betekent dat er ook echt meer en getwitterd wordt. Ja, dat valt nog te bezien. Tegenover elke actieve twitteraar staan er zeven die er helemaal niets mee doen. Om die mensen over de streep te trekken en om nieuwe gebruikers te lokken, heeft het Amsterdamse bedrijf Peer Reach een nieuw appje voor de smartphone bedacht. Ontwerpen Nico Schoonderwoerd. Nu is het zo dat een nieuwe Twitter Twittergebruiker een hele tijd bezig is om zich te registreren, om interessante mensen te gaan volgen, dus om zijn Twitter-account op te zetten. Terwijl met onze app kun je eigenlijk binnen vijf minuten kun je gewoon de interessante dingen op Twitter gaan volgen. Wat, wat de trending topics zijn, zonder dus dat je zelf lid hoeft te zijn van Twitter of dat je een gebruikersaccount hoeft te hebben. Klopt, je hoeft niet uh, lid te zijn. En uh, je krijgt niet alleen de trending topics te zien, maar je krijgt ook meteen een uitleg van wat die trending topic is en wat de reacties zijn van, uh, van, van andere mensen op dat, uh, op, op dat ontwerp. Dus over Heineken, waar we het net in de uitzending over hadden. Dat moet hier ook op jullie app, de Currently app, staan? Uh, waarschijnlijk wel, want het is veel Laat me zien. Ja, laten we even in het opzoeken. Het werkt dus heel eenvoudig. Gewoon op de telefoon, je downloadt dat uh, programma, de Currently. En dan zien we hier dat onder andere nieuwsuur training topic is. De minister van Defensie, mevrouw Hennis. Rusland is natuurlijk altijd trending topic. Hier, Freddy Heineken. om oh, met een mooie foto erbij van, uh, van die groene flesjes. En wat staat er dan bij? Wat zie ik dan? Nou, dan zie je een aantal uh, meningen uh, van mensen. En dat zijn, en dat zijn vaak uh, interessante meningen, maar ook uh, grappige opmerkingen. Zoals hier zegt iemand, uh, Piet Houtman, hadden de ontvoerders dat maar geweten van tevoren? Als we nou even kijken, want jullie zijn ook een beetje van, uh, van de lijstjes. Jullie stellen elk jaar een lijst op van uh, laten we zeggen de meest uh, invloedrijke uh, twitteraars. Wie staat op nummer 1? Uh, de laatste keer dat we gepubliceerd hebben stond Jaap Janssen op nummer 1. En hij staat daar omdat hij eh, heel veel belangrijke volgers uit de politiek heeft. Dat geeft hem veel punten. En omdat hij zich met de meeste onderwerpen ook wel bemoeit. Dus actief eh, deelneemt aan de discussie. Nou, dan hebben we hem aan telefoon. Ed Jaap Janssen, politiek redacteur van het tv-programma Paul en Witteman. En op de Twitterbio staat zelfs invloedrijkste politieke Twitteraar. Goedemiddag Jaap. Goedemiddag Bert. Je hebt vandaag niet veel getwitterd. Er was toch wel wat aan de hand in Den Haag? Of nee, heb ik het ben met heel veel... Er zijn verschillende onderwerpen voor Paul Witteman bezig geweest... om er een hele goede uitzending van te maken vanavond. Onder andere met verschillende onderwerpen die ik net ook uh, langs hoorde komen. Ik hoorde minister Ascher, ik hoorde minister Plasterk. Ja, ja ik, ik dacht, jij twittert wel wat over Plasterk. Ja, dat komt er dan niet van op zo'n dag... als je zo uh, indringend bezig bent met die voorbereiding. Maar dan op een bepaald moment komen er even tien minuten... dat je weer rustig bent en dan kun je weer even je met de tweets bemoeien. Ja, want hoe gebruik jij Twitter? Wat doe jij daarop? Ik gebruik Twitter natuurlijk ook... Voor, het is gezellig, het is een soort uh, politiek café voor, voor iedereen. Dus ik probeer ook vaak als eerste dingen te melden... want dan weet ik dat mensen dat interessant vinden en dat weer retweeten. En dan krijg je weer volgers, dat is leuk. Uh, maar ik gebruik het ook heel handig als tool bij, uh, als, uh, bij mijn functie als redacteur bij Paul Witteman. Want ik heb met heel veel uh, uh, Kamerleden en ook ministers contact uh, via direct tweets... En dan kan ik dus heel snel informatie inwinnen en beoordelen... kunnen we daar als programma iets mee? Uh, hoe staan jullie erin? Een soort nieuwsportcode, maar dan op Twitter. Ja, je hebt dus ook heel veel van die mailtjes eigenlijk... als ik het zo huiselijk nog mag zeggen, uh, die jij verstuurt die wij helemaal niet zien. En dan zeg je van, heb jij misschien zin om vanavond even bij ons langs te komen... premier of minister? Ja, want je moet heel vaak langs voorlichtingsapparaten. Dat kost heel veel tijd. Een sms'je sturen, dat hakt er vaak nogal in, want dan gaat de telefoon rinkelen... en dan wordt iemand gestoord. Maar heel veel van die mensen zitten gedurende de dag heel vaak... Ook op, eventjes op Twitter. En dan hebben we communicatie. Ja, Dus daar, in die zin is het gewoon een handig middel. Ook voor journalisten. Ja het is voor journalisten een, een uitstekend middel. Om, uh, om snel uh, te kunnen handelen. Ja, zitten er nou heel veel journalisten en politici op. Of zitten ook heel veel jongeren erop. Heb jij dat gezicht ja, op? In mijn uh, volgers. Voorgesprek... Dat zijn er bijna 26.000. Ik denk na dit gesprek je zult uh, Het, het, uit, het stijgt omhoog, jongen, echt gigantisch. Uh, ik zie heel veel politici, heb ik collega journalisten en ook heel veel uh, studenten. Veel studenten die gewoon belangstelling hebben voor de politiek en de samenleving. Ja. Die volgen jou ook uh, uiteindelijk. Dan was er deze week ook een hele discussie he, van een rechtbankverslaggever die zei: ik wil misschien, want ik zet er ook informatie op en dat doe jij eigenlijk ook. Ik wil er eigenlijk misschien ook wel geld voor uh, uh, vragen. Ik weet niet meer precies hoeveel cent, maar ik vroeg een aantal cent per bericht. Denk je er ook wel eens over? Ja, die discussie heb ik gemist. Kijk, ik denk natuurlijk wel eens over, zou ik het kunnen kapitaliseren? Nou ja, dat dacht hij ook. Uh, maar dan moet je toch al snel een site gaan opzetten zoals de Huffington Post. Of in Nederland heb je natuurlijk ook wel initiatieven zoals de Post Online. Uh, en zelfs dat is nog steeds moeilijk, denk ik, om daar echt geld mee te gaan verdienen. Het is vooral investeren. Uh, dus ik zie dat op dit moment nog niet zitten, maar ik vind ook dat als je aan Twitter meedoet, dan is dat gewoon iets leuks. En dan moet je verder geen uh, geld voor willen hebben. Nee, het mag serieus zijn, het mag ook af en toe flauw zijn. Zeker, want ik sta ook bekend om mijn scherpe zinsneden. Nou, nou daarom kom ik erop, omdat, uh, ze zijn ook best af en toe leuk hoor Jaap. Ik wil best positief afsluiten vandaag. Hé, <laughs> hey, uh, wie zitten er vanavond dan aan? in Pauw en Witteman? Want nou wil ik het weten ook. Ja, in Pauw en Witteman besteden we uh, uh, in ieder geval Lodewijk Asscher met zijn nieuws van vandaag. We komen ook nog met hem even terug op de racisme- en discriminatiediscussie, die al een aantal maanden woedt in Nederland. En we hebben aan tafel mijn bijna naamgenoot Paul Jansen van de Telegraaf. En die zit er samen met Ronald Prins, de informatiedeskundige, om te praten over de problemen waarin minister Plasterk op dit moment verzeild is geraakt. Nou, alle onderwerpen hebben ze gelukkig allemaal behandeld. Daar ben ik ook wel weer blij om hier bij de NOS. Dankjewel Jaap en okay. uh, tot op Twitter dan. Dankjewel. Zo dadelijk, dit is de dag van de EO met Margje Fixen. Nog een hele fijne avond. Eredivisievoetbal op Radio 1 Het de bal voor het linkerbeen ligt ervoor, oh wat scheelt het Zometeen in NOS langs de lijn Kan Buur oh. PSV En de goal, daar is die dan toch Noaie Diggles, RKC Oh, wordt die bal zomaar voorgegeven zegt NEC NAC en Heerenveen Twente Hoe is het nou toch mogelijk NOS langs de lijn, zometeen van 7 tot 11 Nee Op Radio 1 Het nieuws van alle kanten